9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In het zogenoemde premiersdebat van RTL heeft PVV-leider Wilders de aanval geopend op VVD-leider Rutte. Wilders zei dat Rutte handelt vanuit de gedachte: yes, we pay. En dat Nederland nooit het geld terugkrijgt dat is geleend aan Griekenland en Spanje. Rutte noemde dat de grootst mogelijke onzin en zei dat Wilders zijn partij blijkbaar belangrijker vindt dan het landsbelang. Hij zei dat hij nog steeds ongelooflijk klaar wordt... als hij denkt aan hoeveel dus het katshuisberaad heeft verlaten. Het debat op RTL is de eerste... waaraan ook de leiders van VVD, SP en PVV meedoen. In Libië is de minister van Binnenlandse Zaken opgestapt. Hij vertrekt vanwege de kritiek die hij kreeg... over de aanpak van vernielingen van moslimmausolea. De afgelopen dagen vernielden moslimfundamentalisten... twee belangrijke sofistische heiligdommen in Libië... Het ene lieten ze ontploffen, het andere maakten ze met bulldozers met de grond gelijk. Het Libische parlement vond dat de minister te weinig deed om het geweld te voorkomen. De minister zegt dat hij het niet met de kritiek eens is, maar dat hij toch opstapt. Israëlische militairen hebben de afgelopen jaren... veelvuldig Palestijnse kinderen mishandeld in de bezette gebieden. In veel gevallen waren de kinderen niet ouder dan tien. Dat staat in een rapport met getuigenissen van tientallen Israëlische ex-militairen... dat vandaag is gepresenteerd... Het gaat over de periode 2005-2011. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt... voor het inrijden op politieagenten bij een alcoholcontrole. Ze reden met hun auto af op een groepje agenten... en gaven in de buurt van de agenten extra gas. Die konden net op tijd wegspringen. De auto kon na een achtervolging worden gestopt. De bestuurder wordt beschuldigd van poging tot doodslag op zes agenten. Het weer droog en opklaringen, vannacht nevelig en plaatselijk mist. Morgen overwegend droog, verder periode met zon en weinig wind. Middagtemperatuur dan rond 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu volgt zendtijd in het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben Ton Schijvenaars, lijsttrekker van Nederland Lokaal. Elke seconde verspilt de overheid 1000 euro. Elke seconde verspilt de overheid 1000 euro. Hoe lang gaan we daar nog mee door? Alle politieke partijen beloven u meer. Wij van Nederland Lokaal beloven u minder. Minder verspilling. Elke seconde verspilt de overheid duizend euro. Hoe lang gaan we daar nog mee door? En wat gaat u eraan doen? Stem 12 september, lijst 13, Nederland Lokaal. Stop verspilling. Dit is Radio 1. KRO NTR VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Zo, tijdens de Tune is er ook alweer 20.000 euro verspeeld, dames en heren. Goedenavond. Vanavond gaan wij juichen voor Oranje. Wij verdiepen ons in de stoornis Borderline... en wij werpen blikken in de oneindigheid van het heelal... en de rol van de mens daarin. Wat is het verband tussen deze drie onderwerpen? Wel, de NTR Radioprijs 2012. Want het zijn alle drie nominaties... en de makers zitten hier alle drie in... De studio. Het zijn jonge makers. Want de NTR Radioprijs is de aanmoedigingsprijs voor jong radiotalent uit Nederland en België. Zaterdag 8 september. Dan gaan wij die prijs uitreiken hier op Radio 1 vanuit Amsterdam. Er zijn negen nominaties. Vorige week hebben wij uh, ook drie nominaties uitgezonden. En de drie potentiële winnaars daarvan. Ja, die, die, nee, daar zaten potentiële winnaars bij, bij die, bij die, bij die drie. En eh, of dat ook vanavond zo is, dat zullen wij straks om tien uur weten. Wie zal het zeggen? De jury moet dat bepalen. En luisteraars, kunt u luisteraars, dat kunt u ook bepalen. We hebben namelijk twee juryprijzen. Voorzitter van de jury... Dat is Pieter Broertjes. Hij is burgemeester van Hilversum, en ex-hoofdredacteur van de Volkskrant. En hij wordt bijgestaan door Lucella Carrasso. Zij presenteert het Radio 1-journaal. Jan Bulkaan, hij is docent radio aan de Erasmus Hogeschool. Tot Brussel, Koen de Smet, Vlaams radiomaker... en ex-winnaar van de NTR Radioprijs. En ikzelf, ik, ik stak in de jury. Drie makers vanavond. Gerwin Pelen, hij zit op de Christelijke Hogeschool voor journalistiek Te Ede. Christel Peters van de Fontis Hogeschool Tilburg... en Lucas de Rijken van de Hogeschool West-Vlaanderen. Gerwin, wat houdt jullie radioopleiding Te Ede in, ongeveer? Nou, het is een journalistieke opleiding. en uh, Na twee jaar kies je uh, of radio en televisie of geschreven pers. En ik heb voor radio en televisie gekozen. <tus> dus dan, uh, ja, dan maak je radiodocumentaires, maar je bent ook bezig met televisie. En dat uh, voor twee jaar, ja. En, en, en, en wat voor genres radio heb je allemaal zo al uh, gemaakt? Nou, ik uh, uh, heb, heb wel met sport. Dat uh, blijkt ook wel een het onderwerp, denk ik. Dus ik heb, ik heb ook bij Langste Lijn stage gelopen. Ja, dat hoorde ik net. Ja. Ja, ja. ja, en ik heb ook bij Argel stage gelopen. En dat, uh, dus dat onderzoek is onderzoeksjournalistiek, dat totaal iets anders. Uh, maar het kan ook heel goed samen, denk ik. En heb je bij hun ook, ook al radioprojecten gedaan? Ook al, uh, is er al iets van jou op de zender geweest in ja. die zin? Ja, bij Langs Lijn heb ik inderdaad een aantal items gemaakt. En die zijn allemaal uitgezonden, of bijna allemaal. Ja. Hmm. En, en Christel, wat houdt uh, de opleiding bij jou in, in Tilburg ongeveer in? Um, bij ons kies je ook in het derde jaar dan um, radio, tv of uh, geschreven pers. En ik heb dan voor radio gekozen. En bij ons ben je drie maanden ja, fulltime bezig met radio maken. Van uh, nieuwsberichten voor radio schrijven tot zelf op pad gaan en een radioshow maken. Hmm. En die drie maanden, die, dat waren de laatste drie maanden van het vorige jaar, of niet? Van ja. het vorige studie. Ja, en dan nog één extra maand met medium extra, waarin ik deze reportage heb gemaakt. Ja, en, en je hebt ook inderdaad de uh, andere genres al uh, beoefend. Ja, dat klopt. Ja. En Lucas, die Hogeschool West-Vlaanderen, er stond helemaal niet bij waar die zich bevindt. Waar staat die? De Hogeschool West-Vlaanderen bevindt zich in Kortrijk. In Kortrijk. Ja, het ligt tussen Gent en Brugge, als je in België een beetje kent. Ja, ja, nee, nee, ja. Kortrijk ligt volgens mij tussen Gent en Brugge. Ja, inderdaad. Wat houdt die uh, radioopleiding bij jou uh, in West-Vlaanderen? Het is in? net zoals uh, mijn twee collega's. Hier ook een journalistieke opleiding. kiest in, uh, in het derde jaar, semester vijf, kies je voor televisie, radio of schrijvende pers. En jij koos voor uh, radio? Ik koos voor radio, inderdaad. Je hebt een, een, een abstracte inzending gemaakt, zal ik maar zeggen. Die gaan we straks natuurlijk luisteren. En ja. hij ook andere genres al beoefend? Het is mijn eerste radio-documentaire. Ah oh ja, en dan ja. gaan we straks luisteren. Inderdaad. Wat goede eerste radio dat is. Waar komt jullie liefde voor, die, voor, voor het medium radio vandaan? Gerwin, kan jij daar iets over uh, zeggen? Wanneer hoorde jij voor het eerst dat je dacht van... Hé, hey, Nou, uh, nou ik, ik ging journalistiek studeren, want dat, ik wist eigenlijk niet wat ik wilde. Dan ik, nou ja, dan ga je maar journalistiek doen, want dan doe je alles een beetje. Oh, zo ja. ja. Zoals, zo ging je ook Nederlands, zo ging ik Nederlands studeren. Ja, ja en, uh, en toen op een gegeven moment... Uh, nou, ik had wel een voorliefde voor, uh, voor verhalen, dat vond ik wel mooi. Ja, en dan, uh, toen ben ik een beetje begonnen met radio maken. en Ik kwam wel snel achter van uh, de, de verbeelding van radio, die spreekt me wel heel erg aan. Uh, de kippenvelmoment, dat, dat vind ik heel mooi. En dat is eigenlijk alleen maar gegroeid. En uh, ja, ik denk wel dat, uh, dat ik wel echt een passie voor radio heb ontwikkeld. Ja. ja, omdat het zo suggestief is, maar uh, Ja, je kan, je kan er inderdaad heel veel dingen mee suggereren, dat, uh, zonder iets te zeggen. Dat maakt het mooi. Ja. Christel, ben je al? Um, bij mij kwam het eigenlijk pas heel laat. In het laatste jaar van mijn middelbare school uh, besloot ik journalistiek te gaan studeren. Uh -huh. En um, eigenlijk wist ik wel gelijk dat ik uh, de richting radio uh, wilde kiezen. Eigenlijk een beetje hetzelfde um, wat mijn buurman zei. Omdat het gewoon... Ja, je kan er zoveel mee uh, vertellen zonder het eigenlijk te vertellen. En zoveel... Ja, mooie, mooie dingen meemaken. Dat is iets wat ik graag wilde doen. Als je daar nou met mede-jongeren mede, mede, mede, mede over praat, zou ik maar zeggen... versluiten ze je dan voor, voor ouderwets en gek in, in deze beeldende tijden? Ja, eigenlijk wel. Want vooral als je zegt dat je radio gekozen hebt. Want volgens mij uh, denkt de helft dat, al, dat dat al uitgestorven is. Maar ja. dat valt nog best mee. Ja, nou maar die kennen 538 en Q-Music. Ja, precies. En, uh, en met jij ja, Lucas? Ja, ik zou graag... een Origineel antwoord, maar ik stond wel aan bij... <laughs> ik ben de derde in de Doe dat rij. Ik, ik kan niets zin. anders doen dan de anderen natuurlijk naap. En ook het suggestieve ervan spreekt mij aan. Verhalen vertellen. Ja. Hmm. En uh, denk jij Lucas dat er, dat er, dat er veel toekomst nog in die radio in ja, zich bevindt? Ik zou graag zeggen van ja, maar ik weet het niet. Ik hoop het. Nou ja, misschien omdat, omdat er steeds meer verspreiding komt met de uh, podcast en zo. En, uh... Laat ons hopen. Ja, dat hoop ik ook. Zullen wij gaan luisteren naar de eerste nominatie vanavond? We gaan luisteren naar Juichen voor Oranje. Juichen voor Oranje werd gemaakt door Gerwin Pelen En hij studeert aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Vroeger eh, bij zwart-wit televisie, zwart-wit foto's... dat er helemaal nog geen televisie was was de wereld natuurlijk sowieso al kleiner. Kijk, de wereld uh, is, is wat dat betreft veel ruimer geworden. Als er een wereldkampioenschap voetbal in Amerika is of in Zuid-Afrika... dan zie je toch al heel snel duizenden in oranje gekleurde chauvinistische sportfans. Nou, dat was natuurlijk tientallen jaren geleden sowieso al veel moeilijker. Maar uh, ik herinner me nog uh, in de begintijd van mijn radio en televisie... Dat er uh, nog regelmatig de derby der lage landen werd gespeeld tussen België en Nederland. Nou, dan had je ook al een bepaalde vorm van chauvinisme. Ik zag onlangs nog een uh, korte reportage op de, op de televisie van een vriendschappelijke wedstrijd tussen Duitsland en Nederland, kort nadat Duitsland wereldkampioen was geworden. Nou, daar straalde ook alweer een chauvinisme uit. Daar gingen tienduizenden Nederlanders naar Düsseldorf... voor een vriendschappelijk potje voetbal. Dat Nederland ook nog won van de wereldkampioen. Dus dat was weer chauvinisme ten top. Maar je zag het alleen nog maar in zwart-wit. Dus het was niet zo opvallend. En uh, ja, steeds meer van die evenementen zijn ook te zien op radio en televisie. Of te horen, eigenlijk zijn we overal bij, alle belangrijke sportmomenten. Wat is nou echt belangrijk om als commentator te doen... als het bijvoorbeeld het Nederlands Elftal speelt? Ja, kijk, er is een verschil tussen radio en televisie natuurlijk. Kijk, als je radioverslaggever bent bij zo'n wedstrijd... Dan, uh, dan moet je een beetje dat enthousiasme in, in jouw verslag proberen... over te brengen op de luisteraars. Daar is collega Jack van Gelder natuurlijk een meester in. Bij televisie uh, hoef je dat niet zozeer te doen... omdat het beeld voor zichzelf spreekt. He, iedereen ziet het wel. He, die, die ziet die oranje massa deinen op de tribunes... En, en het Nederland zelf al goed of minder goed spelen. Daar hoef je als commentator niet zoveel aan toe te voegen. Ik, ik, ik, ik, ik zelf heb beide uh, onderdelen beoefend. En, en, uh, ja, goed Als radioverslaggever ga je veel verder in je, in je chauvinisme... dan als televisiecommentator, vind ik. En waarom is dat verschil... Wat... Nou, wat, wat, wat ik zeg, dus radio is, is gewoon uh, beeldend spreken. Hè? De, de, dus de sfeer van een stadion overbrengen op mensen die, die, die er niet bij zijn... die het ook niet zien, die het alleen maar horen. En bij televisie ziet iedereen het wel, dus hoef je niet zo heel veel toe te voegen. Je geeft anders verslag bij een wedstrijd van het Nederlands al dan bij een wedstrijd tussen Griekenland en, uh, en Portugal. Om maar eens wat te noemen. Hè? De, de, ja, goed. Je, je, bent, je bent dan toch een klein beetje... Supporter. Hoewel je dat eigenlijk niet wilt zijn. Want je bent journalist en je wilt het journalistiek benaderen. Maar ja, wat is journalistiek benaderen? Ik bedoel, het, het, het, het, het, het, het, het ganse volk leeft mee met een prestatie van een Nederlandse sporter... waar ook ter wereld, in welke tak van sport dan ook. Dan kan jij niet heel nuchter vertellen... het wordt nu 1-0 door een doelpunt van uh, Klaas-Jan Huntelaar. Daar probeer je dan wel een klein beetje jus aan te geven, denk ik. Om, om, om ook dat gevoel wat er, wat er bij jouw klant leeft, hè, de kijker of de luisteraar of te lezen van een krant, om, om, om dat een beetje over te brengen. En bij, bij een gewone, normale wedstrijd tussen, tussen sporters... die niet oranje gekleurd zijn, is het iets anders, iets zakelijker. Dat, dat is wel zo. En uh, heeft u dat zelf wel eens gehad? Denk van, nou, toen had het chauvinisme... misschien net iets te veel grip uh, op mijn uh, verslag. Ja, ik, ik, ik heb commentaar gegeven bij, bij de wedstrijd... Uh, Frankrijk-Nederland op het EK in 2008 in Bern... En daarvoor hadden ze van de Italianen gewonnen. En heel erg goed gespeeld. En die tweede wedstrijd speelden ze ook heel erg goed, vond ik. Tegen, tegen wereldkampioen Frankrijk. En uh, ja, daar, daar waren een paar prachtige doelpunten bij. Onder andere één van Sneijder, waarbij ik redelijk uit mijn dak ging. En bij mezelf dacht later van, wow, had ook wat minder gekund. Maar op dat moment voelde ik dat gewoon zo. Van Persie. Sneijder. Sneijder! C'est passé voor de Fransen. Wesley Sneijder. Tjonge, jonge, jonge, jonge, jonge, Willem Wissers was voor de Volkskrant bij het WK voetbal in Zuid-Afrika... en kreeg ook daar te maken met de oranjegekte. Hij vertelde mij hoe hij dat heeft ervaren en hoe hij omgaat met chauvinisme. En met voetbal is het ook zo als het echt uh, uh, groot wordt. Het Nederlands elftal haalt halve finale, kwart finale. En dan kijken 10, 11 miljoen mensen. Dan staat de wereld even stil. He, dan is het de illusie van... Hé, hey, wij deden dat ook elke dag ochtends die laatste dagen voor de finale. Het was een beetje een soort running gag, weg, dat we ochtends bij het ontbijt zaten. We zaten met z'n zessen in een, in een guesthouse. En dan zaten we bij het ontbijt en dan deden we elkaar even omhelzen. En dan zeiden we... Of drie dagen zijn we wereldkampioen. Het was een soort van, ja, natuurlijk um, ben je dan ook chauvinistisch. Dus als je de finale haalt als Nederlander, dan wil je die ook gewoon winnen. Ook als journalist. Ja, op het WK refereer je we wel eens in een artikel aan de geschiedenis. Um, bijvoorbeeld oranje machine, oranje muur. Uh, waarom doet u dat? Nou ja, dus omdat ik het belangrijk vind. Dat, uh, kijk, voorbij is voetbal vooral een, een, een, een, ook een kijksport. Het moet mooi zijn om naar te kijken. Het is een soort, het is een, soort, het is een kunstvorm. He, Nederlands waren vroeger spelers van Ajax en Feyenoord speelden die gewoon op de Nederlandse manier waren gewend te spelen. Uh, aanvallen, uh, proberen te winnen, domineren. Ja, dat zie je steeds minder. Omdat die spelers gewoon niet meer in het bij de Nederlandse club spelen. Maar ik vind dat wel nog steeds belangrijk. Maar wakker je daar ook niet een soort van chauvinisme mee aan? Dat, dat inderdaad dat gevoel van, van vroeger, nostalgie? Uh, volgens mij juist niet, want volgens mij ga je juist tegen het chauvinisme in. Het chauvinisme vind ik. Dat is uh, gewoon hoe het, ook, hoe het ook gaat. Gewoon uh, je oranje pak aantrekken. En op straat gaan springen. En in de gracht springen als, als ze kampioen worden. Dat vind ik het echte chauvinisme. Uh, ik vind uh, het uitdragen dat voetbal een kunstvorm is. Dat vind ik niet echt. Dat is ook een vorm van chauvinisme, maar dat vind ik wel een goede vorm van chauvinisme. Wij zijn Nederland. Wij zijn bekend om kunstenaars. We hebben vroeger schilders gehad. We hebben ook uh, mensen gehad die heel goed het water kunnen beheren. We hebben mensen gehad die, die, die, die heel goed zijn in, in, het, in, het, in de ruimte. Hoe we de ruimte moeten gebruiken in het kleine land. En we hebben ook goede voetballers gehad. Goede voetballers die de wereld hebben laten zien wat mooi voetbal is. Van Basten, Rijkaard, Johan Cruijff, Piet Keizer, Koen Molijn, Wim van Haneghem. Noem ze allemaal maar op. Spelers die de wereld verwend hebben. En die de wereld hebben laten zien, zo kan voetbal ook gespeeld worden. En ik vind dat wij dat als Nederland moeten blijven uitdragen, anders onderscheiden wij ons niet meer. En deze vorm van onderscheiding, dat, dat vind ik niet echt chauvinisme, dat vind ik een goede vorm van onderscheiding. Maar hoe ver mag en kan een journalist hierin gaan? En wanneer wordt het amusement subjectief? Ruud Stokvis heeft al twijfels over de objectiviteit van sportjournalisten. Ik denk uh, dat, dat, uh, dat bij sport dat je uh, daar vaak ziet dat, uh, dat journalisten uh het gevoel hebben dat ze daar die regel die er geldt voor uh, uh, feiten en, uh, en commentaar dat die uh, veel losser als het ware gehanteerd wordt. Bijvoorbeeld uh, dat ze als commentator uh, gaan zeggen of een scheidsrechter gelijk of niet of het nou wel een, niet uh, buitenspel was volgens de commentator en dat soort dingen. Uh, wat, wat, wat ze dan gewoon toch eigenlijk zouden moeten zeggen, de scheidsrechter fluit voor buitenspel. De spelers protesteren er tegen, Om nou zelf dan ook weer te gaan zeggen, ja volgens mij was het ook of was het geen buitenspel? Dat is dan ja dat soort dingen. Dat zie je, dat hoor je toch ook wel. Dat en dat is dus niet echt Iniesta wat je noemt het uh, te Tempo gaat omhoog. Gaat er toch nog wat gebeuren in de officiële speeltijd? Torres geeft de bal voor Iniesta. staat buitenspel. wordt niet voor gevlacht. Fabricas. Dus Iniesta staat nog een keer buitenspel. Het is 100% buitenspel. En hij gaat erin. Spanje gaat hem winnen. Maar het is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Ik wil het wel eens zien in de herhaling. Volgens mij staat hij gewoon twee keer buitenspel. Het is onvoorstelbaar. En Iniesta scoort hier de Spanjaarden worden gek. En aan mijn idee is het gewoon buitenspel. Het zal toch niet gebeuren dat het echt buitenspel is. De scheidsrechter moet u naar de grenshechter toe. Het kan toch niet waar zijn dat in zo'n wedstrijd zo'n cruciale fout wordt gemaakt. Het kan toch niet waar zijn. Kom op met die herhaling. Ik wil het zien. Zou er weer een arbitrale brunde worden begaan in zo'n belangrijke wedstrijd? Web zegt dat het absoluut. Dan krijgt ook Mathijsen een gele kaart. Het is gewoon buitenspel. Terwijl aan de andere kant, net die bal, zegt Mathijsen, toch wel heel duidelijk werd aangeraakt. Maar ik wil het zien. Is het buitenspel? Ja of nee? Ook geel voor Mathijsen. Maar ik wil uh, wel eens even zien wat er nou precies gebeurt. Hier is die actie. Kijk, hier staat hij geen buitenspel. Nee, het is absoluut geen buitenspel. Helaas, het is een zuivere goal. Het is een 100% goal. Mijn excuses. Spanje dus uh, op een uh, 1-0 voorsprong. En het is gebeurd. Dus sport en ook het chauvinisme, wat er eigenlijk een beetje bij hoort, wordt alleen maar groter de komende jaren. Ja, dat verwacht ik wel, ja. Ik denk ook omdat, uh, omdat in een wereld waarin we nu leven... juist door internet, door, uh, dat de grenzen steeds meer vervagen dat je dus eigenlijk in een steeds grotere wereld woont... waarin alles met elkaar samenhangt... dan ga je je veel meer identificeren met datgene wat je herkent. En dat is dingen uit je eigen omgeving. Dat kan de voetbalclub uit je eigen plaats zijn. Dat kan het uh, nationale elftal zijn. Omdat je dan hebt in dat hele ongrijpbare... want Europa, dat heeft meer invloed op... Dit is tenminste gewoon mijn Nederlands elftal. Daar ga ik voor juichen. Dat speelt tegen België en dat speelt tegen uh, Mexico. En dat is gewoon mijn land zoals dat twintig jaar geleden ook zo was. Of 50 jaar geleden. Dus hoe groter die wereld wordt, hoe nog vager de grenzen worden... hoe meer, naar mijn idee, de identificatie komt... met datgene wat er heel dicht bij je om je heen zit. Nee, Gerwin, het was geen buitenspel. Ja, klopt. Nee, geen buitenspel. Heb je deze voor het EK gemaakt, eigenlijk? Uh, ja, dat klopt. Ja, was, uh, nou, de, de eindmontage... Uh, die heb ik inderdaad was, was voor het EK... en de laatste dingen heb ik tijdens het EK afgemaakt, ja... Er zit geen vrouw in, hè? Is, is, is dit nou echt een mannenzaak, dit, dit chauvinisme? Ja, dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Ik heb wel uh, gezocht, maar um, ik wilde uh, heel graag een aantal deskundigen hebben op bepaalde gebieden. Dus bijvoorbeeld een sporthistoricus, een sportsocioloog. Ja, er zit ook uh, Jurid van der Voorn, zit er ook in. Die, ja. die horen we nu niet, maar dat kunt u thuis uiteraard nog wel doen. Luisteraars. En die heeft ook een zeer interessant verhaal over de opkomst van, van, van het voetbal en de radio. En Han Hollander hoor je daar nog bij. Ja, maar ik heb dus inderdaad wel uh, gekeken naar, naar een vrouw... maar ik wilde heel graag um, een, uh, echt een sporticoon hebben. Dus uh, in dit geval even Tenapel. Napel. Ja, die wilde ik heel graag hebben. En dan zijn er denk ik in de geschiedenis toch vooral mannen... die, uh, die commentaar hebben gegeven bij voetbalwedstrijden. Ja. En, en waarom zit er geen Iranische supporters in? Want dat zijn natuurlijk de aanstichters van, van, van alles. Ja, ik heb in, in, uh, in eerste instantie wil ik het vooral op de journalistiek richten. En, en wat de rol van de journalistiek daarin is. Ja. Um, ik heb er wel over naast te denken, maar um, ik zou dan uitkomen bij een oefenwedstrijd. Omdat het, uh, ik heb het gemaakt na het WK en voor het EK. Mm -hmm. um, en ja, goed, langste is wel bekend. Dus ik moest ook wel op een gegeven moment echt afstuderen. Ja. Dus ik had ja. niet veel tijd om nog even een maandje te wachten tot het EK voorbij zou zijn. Nee, nee, nee, nee. En, en um, ben jij nou zelf tot dat, dat, dat, dat, dat een, een andere conclusie gekomen dan je voor het maken van dit ding was? Um, nou, ik ben wel wat genuanceerder geworden. Ik had in het begin wel het idee dat, uh, dat de journalistiek daar een hele zware rol in heeft. Um, maar uh, er ligt wel een nuance in, omdat, uh, zoals even daarna heel mooi zegt, nou ja, je, geeft, je geeft gewoon anders verslag bij wedstrijden van het Nederlands al. Ja. Dat, dat doe je niet goed droog. Um, en mijn conclusie is ook van, nou oké, okay, um, komend EK sta ik ook gewoon weer te springen tussen mijn vrienden en uh, vlieg ik in de armen. Nou, niet is geen reden toe geweest, maar dat was wel mijn inten nee. intentie in ieder geval. Um, maar, um, maar wel in de wetenschap dat, dat chauvinisme in de sport wel echt, echt ingebed is. Ja, maar het is ook, het is ook, niet, het is ook helemaal niet zo vreemd. Ik bedoel, als je eigen land speelt en je, je geeft commentaar voor dat eigen land, mag dat toch een beetje, beetje gekleurd zijn? Ja, ook een beetje mag zeker, ja. Ze mooie documentaire geworden met heel veel fragmenten. En nu is niets, als ik goed geluisterd heb, Theo komen. Die zitten er dus niet in. En dat is wel pret, want als het altijd als je over de radio gaat, hoor je natuurlijk Theo komen. We hebben nu inderdaad die oude Han Hollander uit de jaren dertig zitten er ook nog. Maar jij gaat over, over twee jaar bij het WK, ga je dus uh, uh, toch weer een juich, hè? Ik, uh, ik hoop het, maar ja, uh, ik toch weer doen. Ja, ik, ik doe er gewoon hard aan mee. Ik ben, ik ben niet anders dan de rest van Nederland, denk ik. En waarom, waarom, als jij nou, uh, we geven jij nu even 30 seconden. Waarom moet jij de radioprijs winnen? Nou, um, dan ga ik toch een beetje op het chauvinisme gooien. Uh, we hebben pas verloren van België. Volgens mij zijn er van de negen genomineerden zijn er, volgens mij, zes Belgen. <laughs> uh, ja, nou goed, dan moeten we dit natuurlijk wel winnen. We zouden ook al de, de presentatie van zomergasten kwijt. Dus uh, dan vind ik wel dat er in ieder geval een Nederlander moet winnen. Nou, er zijn nog drie gegaragden over. Lucas, jij bent het daar niet mee eens? Ik lach gewoon de landenstrijd. Oh ja, ja, natuurlijk. Je, je, je laat het allemaal voor zichzelf spreken. Je hoeft je niet eens te verdedigen. Nee, er de, de, worden winnen, winnen inderdaad. Er winnen inderdaad ongelooflijk veel Belgen altijd bij ons. Misschien hebben ze ook zachtere, betere oren. Ik weet het niet wat, het, wat dat nou precies is. Ja, of een mooie radiostemmen. Dat moet ik wel toegeven. De Belgische radiostemmen die zijn. Zeer plezant om naar te luisteren. Ja, die zijn heel erg mooi. Maar. maar ik denk dat, dat, België, dat, dat, dat jullie opkijken, of misschien kijken naar, naar, naar dan Belgische radio, maar dat wij ook kijken naar Nederlandse radio en denken van, daar worden wel nog lange dingen gemaakt in. Ja, dat, dat, dat, dat zie je altijd. De een vind, vindt de ander weer geweldig en de ander vindt de een weer geweldig. Als u nou, luisteraars, vindt dat, dat, dat uh, Gerwin moet winnen, dan kunt u een duim in het zakje doen. Hij heeft 58 likes op dit moment en u kunt dat meer laten worden uh, via www.ntr.nl slash radioprijs. Dan kunt u en de hele documentaire luisteren en u kunt ook uh, Gerwin's documentaire liken. Het is tijd voor de tweede inzending van vanavond. En die inzending komt van Christel Peters. Zij is op de Vontis Hogeschool te Tilburg en zij maakte een leven met borderline. Weet je hoe het Ja, is goed. Nou... Shit. Helemaal beginnen. Drie uh, dingen, Ja. Zes. Oh shit, bijna. <laughs> Gelukkig bedoel je. Ik zet hem bij Karen neer. Dit is mijn Rochelle. Ze heeft borderline. Haar leven wordt op dit moment geleid door deze stoornis. Haar emoties en gevoelens kunnen per minuut veranderen. Ze weet niet waar ze aan toe is omdat ze de juiste therapie nog niet heeft gevonden. Een aantal maanden terug werden alle tegenvallers haar te veel. Ze zag geen andere optie dan een suïcidale poging. In 2009 kwamen onze levens samen. Onze ouders kregen een relatie. Haar vader en mijn moeder. Ze wonen niet samen. Rochelle woont bij haar vader en ik bij mijn moeder. Onze band is niet heel hecht. We leiden een apart leven. Ik zie Rochelle dan ook niet heel veel, maar als ik er ben, is het altijd gezellig. vast vaste prik. Rochelle en ik spelen een potje jatzee. Ik ga nog maar eens voor de tweeën. Nee, zei ik. Zes toch? Ja. <laughs> Moeilijk hè? Druk, ja. twee. Als je het voor jou in één, misschien twee zinnen zou moeten omschrijven, wat is borderline dan voor jou? Een grote ramp. Toen ik Rochelle leerde kennen, was Borderline nog niet officieel vastgesteld. Ik had dan ook niet in de gaten dat er iets aan de hand was. Voor mij was het gewoon Rochelle. Allebei verlegen, dus iets wat ongemakkelijk in het begin. Maar voor Rochelle was het toen wel duidelijk dat ze anders was. Het kan pas vanaf je achttiende worden vastgesteld. Maar ik merk zelf eigenlijk al vanaf, uh, ja, vanaf mijn dertiende of veertiende of zo... dat het echt wel totaal anders was. Dus... Uh... Ja, dat ik gewoon al heel anders reageerde op dingen als anderen eigenlijk. Gewoon veel heftiger. Dus Ik durfde het niet zo goed te vertellen, omdat ik eigenlijk bang was voor de reacties. Maar ja, ik liep er dus zelf wel echt heel erg mee. Maar uh, ja, ik probeerde toch gewoon eigenlijk mijn leven te leiden. Ik had ook zoiets van, ja, het is dan wel vastgesteld... maar ik ben nog steeds dezelfde persoon, dus... En ik kan me herinneren dat ik toen ook niks aan jou merkte, want nu ik het weet... Ja. Je merkt het gewoon wel, je, je weet het en je ziet het. Maar toen was het volgens mij ook voor de buitenwereld... Er niet zo duidelijk als het nu is. Nee, het is, uh, het is gewoon sinds die tijd... is het wel echt steeds verder achteruit gegaan eigenlijk. En ja, daardoor is het natuurlijk voor de buitenwereld... ook veel meer uh, herkenbaar. Maar toen jij twaalf, dertien was, toen voelde je je wel anders. Ja, nou ja, ik uh, automutileer al vanaf dat ik elf was... Dat is, uh, ja, beschadigen van jezelf door het middel van snijden of jezelf verbranden of dat soort dingen. En ja. Dat zie je ook wel duidelijk aan jouw armen. Maar daar schaam je je niet voor, zie ik, want je draagt er gewoon uh, ja, half, drie kwart mouwen nu. Ja, nou ja, ik uh, heb me er heel lang voor geschaamd. Maar ja, op een gegeven moment had ik ook zoiets van dit is gewoon iets wat bij mij hoort. En... Ja, ook zomers bijvoorbeeld of zo, ja, dan is het gewoon niet prettig om met lange mouwen te lopen omdat het gewoon zo warm is. Dus nou ja, op een gegeven moment heb ik me daar wel overheen gezet. En ja, ben ik het gewoon wel, uh, ja, laat ik het ook wel gewoon, zeg maar, zien. Er wordt wel heel erg naar gekeken, vooral buiten op straat en zo, of als ik ergens voor het eerst ben. Uh, ja, dan, wordt, dan word je gewoon echt aangestaard. En ja, dat is gewoon heel vervelend. Omdat, ja, er wordt ook niet gevraagd van wat het precies is of hoe het komt en zo. En ja, je wordt gewoon echt aangekeken alsof je een of andere freak bent. Maar ja, op een gegeven moment, wanneer ze je gewoon beter kennen en zo... dan wordt er eigenlijk niet echt meer op gelet. Dan zien ze dat gewoon niet meer, zeg maar. Ik heb nu zelf ook, ik, ik, ik zie het nu en ik denk, ja, het hoort nou gewoon bij je. Dus het is gewoon uh, ja, iets van jou ja, dat hebben de meeste mensen inderdaad uh, later. Ja. Wanneer ze me gewoon vaak uh, meegemaakt hebben. <laughs> Bij mensen die het in het begin nog niet van me weten dat ik het heb. Dan is het altijd, als ze het horen dat ik het heb, dan is het altijd van... Oh, maar ja, ik zou echt niet denken dat jij dat hebt. Want uh, ja, die zijn toch altijd agressief. En die vragen altijd om aandacht en dit en dat. En ja, dat heb jij helemaal niet. Maar ja, dat is gewoon inderdaad een heel verkeerd beeld... wat er gewoon uh, ja, heerst in de maatschappij... Natuurlijk heb ik ook maar buien dat ik, uh, dat ik in een keer heel boos word of, of inderdaad gewoon heel erg depressief ben of dat soort dingen. Maar ja, dat zijn eigenlijk ja, dat, dat zijn ook maar buien inderdaad en dat is zeker niet het enige. Je vertelt me wel eens dat je gewoon zo vaak per dag denkt: van ik ga even mijn arm snijden of ik uh, ben, er, ben er nu klaar mee. Uh... Ja, hoe, hoe, hoe voelt dat nou? Ik kan me daar helemaal niks bij indenken. Um, ja, het is gewoon de, de depressie die hakt er dan gewoon zo erg in. En ja, dan is het gewoon eigenlijk ja, heel fijn om gewoon even te gaan automutileren... Doordat het dus uh, ja, doordat je dan eigenlijk gewoon die, uh, die mentale pijn gewoon kan omzetten in fysieke pijn. En dan kan je je gewoon daarop richten in plaats van op de pijn die je eigenlijk van binnen voelt. Ja, Het begon heel uh, langzaam eigenlijk... Met, met gewoon een beetje krassen... met een nagelschaartje of zoiets. En nou ja, op een gegeven moment... werd dat gewoon steeds erger eigenlijk. En ja, moet je steeds meer doen... om uh, nog hetzelfde effect eigenlijk te krijgen. Want hoe ver ga je nu? Um, nou ja, gewoon diepe wonden... die eigenlijk gehecht moeten worden. Um, nou ja, tegen de muur aanslaan... dat ik gewoon mijn hand uh, bijna breek... En... Kokend water over me heen gooien. Of um, ja gewoon met sigaretten branden of met aanstekers of wat dan ook. Eigenlijk gewoon alles waarmee je jezelf eigenlijk maar pijn kan doen. Ik ken Rochelle als een vrolijke meid. Maar ze heeft ook depressieve buien. Ze pijnigt zichzelf met kokend heet water en sigaretten. In het begin schrok ik van de littekens op haar armen. Inmiddels ben ik eraan gewend. Maar bij het zien denk ik wel wat gaat er toch in haar hoofd om dat ze zichzelf zo kan pijnigen? Het is een stoornis waardoor ik mag gewoon... ja, mijn emoties gewoon veel heftiger zijn eigenlijk als die van een ander. En ook veel sneller op uh, bepaalde dingen op een heftige manier reageer. Dus um, ja, wanneer iemand zeg maar iets meemaakt wat gewoon heel vervelend is of zo... dan word ik bijvoorbeeld gelijk depressief. Of nou ja, ook juist met hele positieve dingen van... ja, als iets voor iemand heel leuk is, dan... Ben ik gelijk echt super vrolijk en ja, dan spring ik echt uh, in het rond, zeg maar. Ja, mijn konijn is pas overleden. Nou ja, toen uh, was ik gelijk echt zwaar deprie eigenlijk. En uh, had ik ook wel gelijk zoiets van, ja, wat heeft het nog voor zin eigenlijk? En ja, dat zouden de meesten dus natuurlijk niet zo snel zo zien. Familie is belangrijk voor Rochelle. Als haar neefje in haar armen heeft, zie ik haar stralen. Het is alleen niet altijd genoeg om haar negatieve gedachten te laten verdwijnen. Enkele maanden geleden kwam ik thuis na een lange dag school. Ik merkte dat er wat was. Rochelle was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had een overdosis van haar medicijnen genomen. Ik uh, probeer al een tijd een uh, klinische behandeling te krijgen. En ik word uh, ja, tot nu toe eigenlijk overal afgewezen. En... Waarom word je afgewezen dan? Uh, bij de ene kliniek is het omdat mijn chronische suïcidaliteit uh, dat ze dat gewoon niet kunnen hebben... Um, bij anderen is het weer dat. Uh, ja. dat ze gewoon mijn borderline over het algemeen eigenlijk te extreem vinden. En ja, zo is het eigenlijk overal weer wat anders. Waardoor ze me dus gewoon niet kunnen of willen helpen. En ja, op een gegeven moment werd dat me gewoon te veel. Omdat ik. ja, heel graag een behandeling wil. en gewoon nergens kon krijgen. En toen zag ik geen andere uitweg, dus als een suïcidepoging. Nou ja, op die dag was het dus zelf van. Ik voelde me al heel vervelend. omdat ik dus gewoon geen hulp krijg. En ja, ik voelde me gewoon echt wanhopig eigenlijk. En uh, ja, toen had ik mijn psycholoog aan de telefoon. En die zei op een gegeven moment... Uh, ja, dat ik misschien dan maar geen behandeling moet nemen, zeg. Maar dat ik maar gewoon uh, zo door moet gaan hoe het nu gaat. En maar kijken, kijken hoe het verder loopt. Nou ja, dat was natuurlijk voor mij geen optie. En... Ja, het voelde voor mij echt als, alsof zij mij ook liet zitten. En nou ja, dat was gewoon echt de druppel toen eigenlijk. Ja. Het is een uh, bijna onthutsend eerlijk zomerverhaal, Christel. Ja, dat klopt. Wilde Rochelle meteen meewerken eigenlijk? Um, nou, ik heb het gevraagd uh, via de telefoon. En toen wilden ze graag wel wat meer informatie. Dus toen hebben we... Ja, afgesproken om gewoon helemaal mijn idee met haar te bespreken. Mm -hmm. En mijn idee waarom ik dit wilde maken. En dat was voor haar wel de reden om ook mee te doen. Ja, want zij moet zichzelf natuurlijk ongelooflijk blootgeven. Ja. ja, maar zij wilde ook graag het verhaal vertellen dus. Ja, ja, ja, ja. ja. En durfde jij meteen ook alles aan ons luisteraars te laten horen? Uh, ja, eigenlijk wel. Wat heb je... Uh... Heb je nog veel meer materiaal opgenomen dan je uiteindelijk gebruikt hebt? Uh, nee, ik denk dat ik nog tien minuten extra heb of zo. Maar, maar dit zijn wel de belangrijkste dingen die ik eruit heb gehaald. Ja, want het is, het is heel geconcentreerd. En het ja. is heel, uh, heel direct, heel eerlijk. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit, omdat je... Uh, je doet het verder niet klinisch, dus je gaat niet uitleggen wat het is. Je laat het haar praktisch uitleggen. Ja. En dat maakt het ook zo, zo, zo sober en zo... zo. Zo kaal. Wanneer heb je dit opgenomen? Um, begin juni ongeveer. Hmm. En hoe is het intussen met haar? Um, ze is op dit moment vrijwillig opgenomen. En ze is nu uh, met intakegesprekken bezig voor therapie. Ja, ja, ja. Want zij vertelt het ook allemaal. alsof Het, het is voor haar natuurlijk ook een soort normale realiteit. Dus ze ja. zegt dan ook van... Ja, dan kan je even, even gaan automutileren. Ja. Zoals wij zouden zeggen, dan ga je even roken. Of dan ga je ja. even... Hoe is die op school op, op gereageerd? Um, ja, ik heb heel veel positieve reacties gekregen... maar dan ook meer om het feit um, dat het zo'n heftig verhaal is... en dat zij dat durfde te vertellen. Dat is meer de reactie die uh, gekomen is. En ook vanuit mijn familie. Want ik denk dat uh, heel veel mensen nog niet echt precies een beeld hadden... van wat Rochelle nou heeft. En die hebben dit geluisterd en die kwamen ook naar mij toe... van uh, dat ze nu een veel beter beeld hebben hoe het voor haar is. Ja, en... en... Dat heeft het ook nog geleid dat, dat, dat mensen zeggen van uh, nu herken ik het pas ook of bij anderen of dit soort programma's leidt natuurlijk altijd tot, tot, tot, tot, uh, ja, tot, tot een soort erkenning zou ik maar zeggen. Ja, nee, die reacties heb ik nog niet gehad. En heb, heb jij nog meer van dit soort... Wat kunnen we voor, voor onderwerpen van jou verwachten? Ben jij <laughs> gespecialiseerd in, in, in dit soort medische... Nou, ik wou het eigenlijk wel bij deze laten. Ah, <laughs> ik vond het ook vrij heftig om te maken. Omdat ja, het ook gewoon zo'n heftig onderwerp is. Dat is, dat is ontzettend heftig. Nou ja, ik heb heel lang getwijfeld of ik het überhaupt wel ging maken. Ja. Maar toch wel met goed resultaat. Maar je had natuurlijk ook, omdat je zo dichtbij haar stond, kon je dat ook doen. Ja. Dat potje Jatzee is trouwens ook wel heel erg mooi erdoorheen. Want ja, wat is het leven eigenlijk meer dan een potje Jatzee? Ja. Dat dacht ik ook. Dus dat uh, um, wie, wie heeft het eigenlijk gewonnen? Wie, wie wint dat meestal? Um, laten we het daar niet over hebben. Ik niet namelijk. <laughs> <laughs> ik ben er heel slecht in. Yes, nou ja, als zij dan wint, dan wordt ze daar weer heel extra ja. blij van. <laughs> Precies, dan. ja. Ik maar zeggen. En waarom vind jij dat jij deze radioprijs moet winnen? We doen hetzelfde als bij Germen. je krijgt nu 30 seconden. Ga je gaan. Nou, ik denk dat als je dit een, een interessant en um, ja, mooi verhaal vindt... en het leuk vindt om dit soort verhalen te horen... En dan denk ik wel dat dit een mooie winnaar is. Dat waren geen 30 seconden, maar ik nee. hou het wel hierbij. Nou ja, dat is compact en krachtig. U kunt stemmen op Christel, en dat doet u ook via, via onze site. En haar docu die heeft nu op dit moment nog maar 41 likes. Dus jij kan het nog wel heel ja. veel gebruiken. En die documentaires trouwens allemaal, we draaien nu fragmenten van 10 minuten, maar alle documentaires zijn in zijn geheel te horen. Die van jou is een minuut of... 14, hè, ja. dus we hebben bijna uh, alles gehoord. www.ntr.nl slash radioprijs. Daarop hoort u de documentaires en kunt u ze liken. De derde inzending van vanavond die komt van Lucas de Rijken. En hij zit op de Hogeschool West-Vlaanderen. En hij maakte de horizon van het heelal.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 tot kort tot nu toe is Polijakov, een Rus, 542 dagen in de ruimte geweest. Dus in die zin gaat het. Maar natuurlijk, de mens moet al zijn voorzieningen meenemen om, om, om te kunnen leven. Je kunt een beetje vergelijken hè, met of of duikers in het algemeen.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 Maar met technologie is het mogelijk. Hè. Ontsnappen, het is mogelijk. De, de ultieme vrijheid de opstijgen en alles wat dat was en is, achter u laten.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 en, en dat, is ook, dat is ook de manier waarop jij radio wil maken? Dat denk ik, ja. En, en dat, is, dat, is, dat is er te weinig, vind jij, die, die, die ongemotiveerde lef? In de, in de wereld? De wereld, moet ik nu... Ja, uh... de wereld. Het <laughs> heleal. We hele, is er te weinig ongemotiveerde lef in het heleal, Lucas? Ik weet het niet. Er mag wel wat, wat meer actie zijn als het op, van mij afhangt. Go, gewoon gaan. Het is trouwens wel, omdat dit zo'n zo kosmisch, kosmisch ding is... is het wel bizar dat net nu Neil Armstrong is overleden. Want ik hoorde de hele dag al allerlei geluiden... die ook in jouw documentaire zitten eigenlijk. Dat kan geen toeval zijn, hè? Nee, maar je hebt daar niet een kleine hand in gehad? Nee. Nee, dat zou ook weer te ver gaan. Um, um, wat, wat, is, wat, is, wat is nou jou, jouw eigen uh, uh, droom eigenlijk? Wil jij...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 Ja. Dan is er geen discussie van het is weer al een Vlaming of het is weer al een Brusselaar. Dat is er toch nog enkele Nederlandse stemmen in. Ja, nee, dat, dat, het, is, het is een brug. Want dit soort gedachtegoed is natuurlijk gewoon universeel. Als u uw duim op wilt steken tegen Lucas en uh, het hele programma wilt horen... En dan kunt u natuurlijk naar www.nter.nl/radioprijs. En dan kunt u dat doen. Hij heeft ondertussen 88, 89 likes. Dat ja, er is wel eentje bijgekomen dit uur. We hebben geluisterd naar elkaars werk. Gerwin, wat is jou opgevallen aan de anderen? Nou, dat is me sowieso eigenlijk alles wel opgevallen: dat het zoveel verschillende programma's zijn, die allemaal op een eigen manier zijn gemaakt. En bijvoorbeeld bij Christel, nou ja, dat Oud Um, dat oh. is voor mij iets wat zo ver van me afstaat. En zij, uh, in, in jouw docu, kon het eigenlijk over van... ja, het is bijna legitiem dat ze het doet. En uh, dat is weer totaal iets anders dan uh, inderdaad... Dat, dat prachtige drama waar je in kan verzinken. En ik heb weer totaal iets anders. En het is ook wel, wel mooi, omdat... Um, het is, het is mo moeilijk om één keer iets goeds te maken... maar twee keer iets totaal verschillends echt goeds. Hm. Dat is natuurlijk veel moeilijker. En ik heb wel genoeg inspiratie op gedaan uh, in ieder geval dit uur. Ja. Dat is mooi, dat is heel mooi. Jij, jij Christel? Ja, ik zei het van tevoren al tegen Gerben. Ik vond zijn ding zo leuk om te luisteren... omdat ik in juni ook met een apenpakje in het oranje... voor de tv stond uh, voetbal te kijken. <laughs> dus dan is het extra leuk om dan ja, te horen waar het vandaan komt... en ja, hoe het in elkaar zit. Ja. Dus dat vond ik echt heel erg leuk om te luisteren. En dat uh, van Lucas, dat abstracte... Ja, dat geeft mij wel echt dat ik echt wel het helemaal uitgeluisterd heb. Dat vond ik echt heel mooi. Ja, ja de, de, de, de totaal andere tonen. Jij, Lucas? Ja, zoals je zegt, het zijn allemaal andere stukken. Wat me... Ik vond het heel straf, je zei daar daarnet, het borderline-verhaal, als ik het zo mag noemen, ja. dat je zegt, van, ik heb maar tien minuutjes over. Het is echt, dat vind ik echt straf, dat je, je zo'n korte selectie dan toch het verhaal kan vertellen. Ik ben jaloers dat ik het liefst ook maar tien minuutjes over gehad. En het verhaal over voetbal, het gaat dan over voetbal. Ik, voetbal spreekt mij niet zo aan, maar het, is het, het gaat eigenlijk meer over identiteit en over trots. En dat vind ik wel heel interessant om naar te luisteren, dus daarom... Via voetbal dan een verhaal vertellen over iets eigenlijk veel groter is dan de oranjegekte... En dat het eigenlijk ook ja, toepasbaar is voor België dan het is niet ja. zo'n Nederland, zeg maar dan. Ja, absoluut. Hebben jullie alle drie eigenlijk een, een, een, een toekomst bij de radio voor ogen? Uh, Lucas, jij, jij zei dat al een beetje: jij wil er nog duizenden gaan maken van dit soort, dit soort dingen. Ja. Want jij zit nu, hoe, hoeveelste jaar zit jij nu? Ik ben afgestudeerd journalistiek en zou volgend jaar graag nog een uh, verkorte bachelor volgen aan Erasmus Hogeschool in Brussel. Oh, ja. Ook radio. Ook, ook radio. Ja, ook ook. radio. Okay, ja. en, dan, en dan wil je echt, uh, echt maker worden. Ja, dat wil ik. En, en uh, Christel, jij? Um, ja, ik zeg eigenlijk al vanaf dag 1 uh, dat ik op deze opleiding zit. Uh, ik weet nog niet precies wat mijn toekomst is. Maar ik studeer als het goed is in juni af. Dus ik moet er misschien toch maar eens over na gaan denken. Ja, maar wel met, het, met, het, met radio als, als, als, als het aandacht. Zoals vindt. het er nu uh, uitziet wel, ja. Hmm. Gerwin, jij? Zeker, ja, ik, uh, ik ga ze daarmee antropologie studeren. Dat dus is totaal iets anders dan journalistiek, maar ik, ja. ik hoop het ook wel weer te kunnen combineren... en uh, mooie sociale en uh, maatschappelijke verhalen te maken. En dat nog uh, nou, duizenden keren, dan ben ik misschien op mijn pensioen... maar nog wel heel veel en heel, hele mooie verhalen te maken, ja. Even de, nog over, de, de, over muziekgebruik. Want we hebben het dus natuurlijk van jou uh, gehoord, Lucas. Maar wat, uh, hoe hebben jullie dat gedaan? Gerben, wat heb jij voor muziek gemaakt? Nou, gebruikt? Um, ik heb een, uh, een, een tune gevonden die, die eigenlijk die, ik heb heel lang op bezoeken. En ik ben niet echt een bepaalde... Uh, ik ben, ik, het is niet mijn sterkste punt om muziek bij een, uh, bij een documentaire te vinden. Uh -huh. Dus ik was heel blij dat ik op een gegeven moment iets gevonden heb. En ik zou de naam echt niet meer weten. Uh, en ik ben begonnen met... Uh, nou ja, het is niet mijn meest favoriete nummer. Maar met Walter Cruz en Viva Hollandia. Oh ja, we zijn er weer bij en dat is prima. Nou, hij past natuurlijk wel ontzettend goed in het plaatje. Ja, ik moet zeggen, na heel vaak montage... dat ik op een gegeven moment de eerste 30 seconden gewoon geluid uitgezet heb... en daarna uh, het geluid weer aangezet heb en verder gaan uh, met uh, me monteren. Maar ja, het, het past er wel perfect bij. Ja. Dat uh, zeker, ja. En, die, en, die, en daarna, want er loopt een soort een soort muziek door. Ja, dat is het muziekje waar ik inderdaad echt de naam niet meer van zou weten. Ik heb pas nog een nog keer op te zoeken, maar ik kon, kon niet meer vinden. Nee. Ah, ja. En, en, en jij, Christel? Um, ik heb overlegd met Rochelle um, uh, wat haar aanspreekt qua muziek. En dat was het liedje wat je hoort uh, op de viool. Yeah. Dat is een liedje van um, Ed, Julaine Johnson of zoiets in die richting. Hmm. En... Um, ja, dat is een, het begint heel rustig op de elektrische viel... en het gaat steeds harder. En zij vertelde dat zij dat zo mooi vindt... omdat dat ook een beetje haar emoties is. Want dat kan heel rustig zijn. En binnen een minuut kan dat weer helemaal de andere kant op zijn. Dus dat spreekt wel een beetje in uh, ja, hoe zij is, zeg maar, dat liedje. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, dat is natuurlijk ook de beste muziek. De muziek die gewoon echt past ja. op, op uh, de documentaire zelf. Mochten jullie nou die prijs niet winnen? Is, het, is, dat, is, dat, uh, is dat heel erg, Gerwin? Ja, het zou wel jammer zijn, maar ik... Uh, de wereld uh, vergaat niet? Uh, nee, de wereld vergaat zeker niet. Het zou alleen wel, wel een stimulans zijn, denk ik, uh, om, uh, om verder te gaan. Maar ja, dat is natuurlijk, moet ik niet zeggen, want dan gaan ze natuurlijk nooit laten winnen. Nee, ik zou het heel erg vinden. Ja, ja, ja. <lacht> Christel, jij ook, hè? Ja, dat sluit ik me helemaal bij aan. Echt verschrikkelijk. Lucas, de wereld staat in ondergaan, hè? Ja, uh, idem. Ja, ja, helemaal. Ongelooflijk leuk dat jullie er waren. Volgende week zijn wij er... We zien elkaar natuurlijk uh, uh, ongetwijfeld op uh, uh, 8 september in Amsterdam. Uh, Lucas, jij gaat nu per raket terug naar België. En jullie per uh, autotrein uh, naar Tilburg. En naar... Waar woon jij eigenlijk, Gerwin? Ik woon er, nog in Ede, ja. Nou, oh, ja. je woont in Ede. Ja. Oh. Uh, volgende week zijn wij er natuurlijk weer. Dan hebben we ook weer drie jonge makers te, uh, te gast. Lin reizen hebben wij dan. Zij heeft gemaakt mama, met mama op schoot. We hebben Wederik de Bakker, hij heeft slapend rijk gemaakt. En we hebben Britt de Rooij te gast. En die heeft de, de giegelende geitjes gemaakt. Straks de sport hier op deze zender, maar eerst het journaal. www.ntr.nl slash radioprijs. Dat is onze site. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Dag!